Inna de handen in de handen in de handen in de handen in de in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de anna Muhammadan de handen in de handen in de in sahih Muslim komen wij een overlevering tegen waarin Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala de volgende vraag stelt namelijk wat komt diegene toe die de laagste positie in het paradijs innemen dus wat komt diegene toe die de laagste positie in het paradijs bekleden en zoals een ieder van ons weet bestaat het paradijs uit verschillende gradaties. En de hoogste gradatie is al-verdowsu ala En Musa alayhi salam was benieuwd naar de status van diegene die de laatste positie in het paradijs innemen als het gaat om de inwoners van het paradijs. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem zei, het betreft een man. Het is een man die komt opdraven als alle inwoners van het paradijs reeds plaats hebben genomen in het paradijs. Dan komt hij aanzetten. En dan wordt het tegen hem gezegd, betreed het paradijs, ga het paradijs binnen. Maar dan zegt hij, hoe kan ik het paradijs binnentreden terwijl het paradijs reeds vol zit met mensen? Met andere woorden, er is geen plaats meer voor mij. Maar dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem, ga naar binnen en jou zal het gelijke aan tien keer deze dunya toekomen. Dus hem zou het tienvoudige van deze wereld geschonken worden. Dat is de beloning van degene die de laagste positie in het paradijs inneemt. We kunnen uit deze overlevering één ding leren. Namelijk dat er in het paradijs genoeg plaats is voor jou, voor mij, voor alle mensen bij elkaar. Zelfs in een aantal correcte overleveringen wordt ons verteld dat wanneer de inwoners van het paradijs plaats hebben genomen in het paradijs, sommige plaatsen leeg blijven staan. En dan besluit Allah subhanahu wa ta'ala om nieuwe schepselen voort te brengen om deze lege plaatsen op te vullen. Subhanallah. Ook kunnen wij aan de hand van deze overlevering opmaken Dat Allah subhanahu wa ta'ala ontzettend hartelijk is en goed geeft Allah is zeer vrijgevig Jegens diegenen die zich aan zijn regels hebben gehouden Jegens diegenen die zich aan Allah subhanahu wa ta'ala hebben onderworpen en de reden waarom ik deze overlevering heb aangehaald, is omdat een ieder van ons diep in zijn hart de wens koestert om het paradijs binnen te gaan. Er is niemand hier die zegt, ik wil het paradijs niet binnengaan. Je kunt je niet voorstellen, luister goed, je kunt je niet voorstellen wat voor gevoel iemand ervaart als hij te horen krijgt, dat hij van zijn heer het paradijs mag binnentreden. Alleen het gevoel dat hij aan de hel, aan Jehennem, is ontsnapt, is onbeschrijfelijk, is niet te beschrijven. En daarom, als wij terugblikken op dezelfde persoon die zojuist genoemd werd in de voorgenoemde overlevering, dan wordt ons verteld dat hij over Seraat loopt en dan weer valt. En dan weer opstaat. En dan weer door het vuur verschroeid wordt. En als hij uiteindelijk aan de overkant komt. Dan kijkt hij achter zich om. Draait hij zich om. En zegt hij tegen het vuur. Verheven is hij die mij van jou heeft verlost. Hij heeft mij daadwerkelijk iets gegeven. Wat nog nooit iemand van de eersten en de laatsten heeft gekregen. Dus hij beschouwt. Zijn ontsnapping aan de hel. Als de grootste gunst die er bestaat. Volgens hem is niemand zo gelukkig als hij. En dit wordt ook beaamd en bevestigd. Door Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Hij zegt namelijk. Degene die van het vuur wordt weggehouden. Afgehouden. En het paradijs wordt binnengeleid. Hij heeft daadwerkelijk gewonnen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dus deze man beschouwt zijn ontsnapping aan de hel als de grootste gunst die er bestaat. Niemand is zo gelukkig als hij. Niet wetende dat een groot aantal mensen hem zijn voorgegaan in het beleven van de genietingen van het paradijs. Want zoals jullie weten, 70.000 moslims, ...zullen het paradijs binnengaan zonder rekenschap. Zonder rekenschap, zonder chisab. Ook is ons bekend dat de arme moslims... ...500 jaar eerder het paradijs zullen binnentreden dan de rijke moslims. En toch beschouwt deze man zichzelf als de meest gelukkige persoon. En als deze persoon uiteindelijk aan de overkant is gekomen... Dan verschijnt er ineens een boom voor hem. Een boom. Dan werpt zich een boom op. Ontspruit een boom uit de grond. En dan begint deze persoon te smachten. Naar de schaduw van deze boom. Want hij heeft het ontzettend lang zonder schaduw moeten stellen. Jullie weten dat Jehennem geen aangename schaduw kent. Er is wel sprake van een schaduw. Maar wat voor een? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah Al-Waqi'ah, min مِنْ la لَا بَارِدٍ وَلَا Oftewel, de schaduw in Jehennem bestaat uit vuurvlammen, uit zwarte rook, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar de toestand van de inwoners van de hel. Zij worden omgeven door het vuur. Hun eten is van vuur. Hun drinken is van vuur. Hun kleding is van vuur zelfs de schaduw die meestal bescherming moet bieden tegen de zon en de hitte zelfs de schaduw in Jehannem is gemaakt van vuurvlammen van zwarte rook en Allah voegt daaraan toe la wa la karim. niet, dus deze schaduw is niet koel, niet fris nog aangenaam en daarom als deze man ineens een boom ziet verschijnen dan zegt hij tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Breng mij dichter bij die boom. Zodat ik van haar schaduw kan genieten. En van het water dat eronder stroomt. Kan drinken. En stapsgewijs. Beetje bij beetje. Komt deze man dichter bij het paradijs. Totdat hij uiteindelijk. De gelegenheid wordt gesteld door Allah subhanahu wa ta'ala. Om het paradijs binnen te gaan. Om vervolgens ondergedompeld te worden. In de genietingen van het paradijs. In de heerlijkheden van het paradijs. En nadat Musa alayhi salam informatie had gekregen. Over degene die de laagste positie in het paradijs inneemt. Vroeg hij Allah subhanahu wa ta'ala. Naar diegenen. Die de hoogste positie in het paradijs bekleden. Hoogste positie in het paradijs innemen. Wat komt hen toe? Vroeg Moesa salam. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala. Zij zijn diegene waarvan ik de edelmoedigheid, de eerbaarheid, al karama, met mijn eigen handen heb geplant. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor hen... ...zaken klaargemaakt... ...die hij met zijn eigen handen heeft gemaakt. Zo'n persoon, zo'n iemand... ...wordt iedere vorm van vernedering gespaard. Zowel in het wereldse leven... ...als in het hier Zo'n persoon kent geen vernedering. Absoluut niet. Zo'n persoon wordt door Allah subhanahu wa ta'ala geëerd. Allah subhanahu wa ta'ala doet alles... ...en iedereen... Van zo'n persoon houden. Zelfs de hemelen en de aarde zullen van diegene houden. En daarom toen Ibn Abbas anhu het volgende vers reciteerde: dat van toepassing is op Fir'aun en zijn volgelingen, namelijk. Fama Hij zei, Allah zegt namelijk: En de hemel en de aarde weenden niet om hen treurde niet om hun verlies, om hun dood. Toen zei Ibn Abbas radiallahu anhu, en dit duidt erop, dat de hemelen en de aarde wel degelijk treuren en wenen, om het verlies van een ware mu'min. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam in een overlevering, als een verdorven persoon komt te overlijden, als een verdorven persoon, een fajir, een kafir, een fasiq, doodgaat, dan wordt dit als een opluchting ervaren door het land, de dienaren, de bomen en het vee. Iedereen beschouwt zijn dood als een opluchting. Ze zeggen, alhamdulillah, dat wij van diegene af zijn. Alhamdulillah. En hieruit kunnen wij ook concluderen dat de dood van een mu'min, van een gelovige, als een groot verlies wordt ervaren door het land, de dienaren, de bomen en het vee. Iedereen treurt om zijn verlies. Als een goede man doodgaat, dan zie je dat iedereen verdrietig is. Als een slechte man doodgaat, dan zie je dat iedereen dolgelukkig is. Verder zegt Allah subhanahu wa ta'ala in zijn antwoord op de vraag van Musa alayhi salam. Naar de status van diegenen die de hoogste positie in het paradijs bekleden. Hij zegt, en voor hen heb ik zaken achtergehouden. Die geen oog hebben. Eerder heeft mogen aanschouwen. En geen oor eerder heeft mogen aanhoren. En die iedere verbeelding te boven gaat. Subhanallah. Iedere verbeelding te boven gaat, zegt hij. Ik wil dat jullie je verbeelding de vrije loop laten. Over zaken die jij wellicht in het paradijs kan tegenkomen. Wat kan jij in het paradijs vinden? Je kunt meteen ophouden. Het heeft geen zin. Je zult daarin niet slagen. Jullie komen zelfs niet in de buurt. Waarom? Allah zegt en die iedere verbeelding te boven gaat. Hij zegt niet die iedere werkelijkheid te boven gaat. Hij zegt iedere verbeelding. En we weten dat verbeelding haak staat op de werkelijkheid. Verbeelding is vaak iets wat ontzettend ver gezocht is wat niet voor mogelijk wordt gehouden en toch zegt Allah en die iedere verbeelding te boven gaat beste broeders en zusters weten jullie wat het paradijs inhoudt, wat het betekent, want we praten vaak over het paradijs, maar volgens mij beseffen wij niet wat het paradijs inhoudt het paradijs is een plaats die Allah subhanahu wa ta'ala heeft klaargemaakt voor zijn rechtgeleide dienaren een plaats waar de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam) in jouw directe omgeving woont. Een plaats waar jij een onder onsje kan hebben. Met de profeten. En met de meest vrome mensen die ons zijn voorgegaan. Hier kan, zoals wij hier zitten, kan jij in het paradijs zitten met profeten zoals Mousa, Noor, Ibrahim. Noem ze maar op. En met de meest vrome mensen zoals Abu Bakr, Omar. Uthman, Ali, het paradijs is een plaats waar gouden paleizen staan. Zelfs de voeg die deze gebouwen in stand houdt is van welriekende muskus gemaakt. Is van muskus gemaakt. Het paradijs is een plaats waarvan de aarde uit heerlijk ruikende muskus bestaat. Ga naar buiten en zie wat er op de grond ligt. Modder, viezigheid. Maar daar bestaat de aarde uit welriekende muskus. En paradijs is een plaats waarvan de kiezelstenen... Uit edele stenen en parels bestaan. Laten we het hebben over de schaduw van boom in het paradijs. De schaduw van boom Beslaat een gebied, een afstand die door een ruiter te paard in niet minder dan honderd jaar afgelegd kan worden één boom en de stammen van deze bomen zijn van goud gemaakt het paradijs is een plaats waar het zafraan safraan, volop in bloei staat een plaats waar langs rivieren van honing en melk stromen honing die nooit bederft en melk die nooit zuur wordt een plaats waarvan de inwoners gevrijwaard zijn van spuug, slijm, ontlasting, urine, alle viesigheden. En zelfs hun zweet ruikt naar muskens, subhanallah. Dat is het paradijs. Als wij zouden beseffen, als wij zouden begrijpen wat het paradijs inhoudt, dan zouden wij deze dunia die wij aanbidden als een gevangenis gaan ervaren. We kunnen niet wachten wanneer wij deze dunia mogen verlaten. Wanneer wij mogen ontsnappen. De inwoners van het paradijs ondervinden daarin geen last van de zon. Nog van de kou. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. La fiha shamsan wala zamharira. Zij ondervinden daarin. Zij kennen daarin geen last van de zon. Nog van de kou. Allahu Akbar. Het paradijs is ingesteld op het meest aangename temperatuur. Dat iemand zich maar kan voorstellen. Dat een persoon zich maar kan wensen. Je hebt geen airco nodig. Je hoeft niet aan knopjes te draaien. Het paradijs is ingesteld op het meest aangename temperatuur. Dat iemand zich maar kan wensen. En wat te denken van de vruchten van het paradijs. De vruchten van het paradijs. Liggen voor het oprapen. Nee dat is niet waar. Je hoeft ze niet op te rapen. Je hoeft ze niet te oogsten. Ze komen vanzelf bij jou. Je hoeft er alleen maar aan te denken. En je ziet ze al op je afkomen. Je ligt daar. En je denkt aan eten. En je ziet de takken van de bomen. Naar jou toe komen. Subhanallah. Oftewel. En haar vruchten. Zijn. ...nabij hen gebracht... ...makkelijk te plukken... ...haar vruchten... ...haar takken... ...zijn dichtbij de inwoners van het paradijs gebracht... ...je hoeft geen moeite meer te doen... ...geen inspanning, geen werk... ...en... ...voor degene... ...die verslaafd zijn... ...aan het bezoeken van marktplaatsen... ...je kent het wel... ...onze ouders kunnen niet zonder hun wekelijkse tripje naar de markt... ...ze moeten wel... Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook voor hem marktplaatsen in het paradijs klaarstaan. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi Wasallam in een overlevering, dat een van deze marktplaatsen, al Jumu'ah heet. En deze marktplaats wordt door de inwoners van het paradijs, één keer per week bezocht. En dan is het niet om spulletjes te gaan kopen. Het is niet de bedoeling dat je dan uh, groenten, fruit, noem het maar, op gaat kopen. Nee, dat is niet de bedoeling. Zoals ik al eerder zei. Alles wat zij zich wensen komt naar hun toe. Maar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, als zij daar aankomen, op die marktplaats, dan wijdt er een wind tegen hun gezichten en hun kleding aan. Tegen hun gezichten en hun kleren aan. Waardoor zij in schoonheid toenemen. Dus ze worden alleen maar mooier en mooier. De mensen van het paradijs worden alleen maar mooier en mooier. In tegenstelling tot de mensen van het dunia. Wij worden met de dag alleen maar lelijker en ouder. Subhanallah. En het meest bizarre wat ik ben tegengekomen is een overlevering in Sahih al bukhari Ondanks het feit dat het paradijs bezaaid ligt met bomen, granen, gewas, noem het maar op. Toch kunnen sommige mensen het niet laten... om Allah om toestemming te vragen... om aan het werk gezet te worden. In Sahih al bukhari komt een man... Allah subhanahu wa ta'ala om toestemming vragen... om het land te bezaaien. Het land te bewerken. Maar dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze persoon... Bevind jij je niet in al datgene wat je wenst? Heb jij niet reeds alles gekregen waar je naar verlangt? Want dan zegt deze man... ja, zeker. Maar ik ben zo dol op zaaien. Ik ben ontzettend gesteld op zaaien. Ik wil zaaien. En dan krijgt hij ook toestemming van Allah subhanahu wa ta'ala. Om het land te gaan bezaaien. Om het land te gaan bewerken. En toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze overlevering voordroeg. Zei een van de mensen die bij hem aanwezig waren. Hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit moet iemand zijn die toebehoort aan Quraysh of Al-Ansar. En Quraish, Dat zijn mensen van Corijs. Al-Ansar zijn de oorspronkelijke inwoners van Medina. Hij zei Het moet iemand zijn die toebehoort aan Corijs of Al-Ansar. Want alleen zij zijn zo gek op zij. En beste broeders en zusters. Toch vormen al deze voorgenoemde zaken niet de grootste gunst van het paradijs. Het zit hem niet alleen in de paleizen, in de rivieren, in de kleding, het eten en het drinken. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi die zegt, datgene wat de echte gunst van het paradijs vertegenwoordigt, is het mogen aanschouwen van het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de grootste gunst van allemaal. Moet je je voorstellen, deze mensen hebben... Een eeuwigdurende vrijstelling gekregen van ziekte. Dus de mensen die altijd ziek zijn, daar hoeven zij niet meer te lijden. Daar krijgen zij een eeuwigdurende vrijstelling van ziekte. Ze worden nooit meer ziek. Zij krijgen daar een eeuwigdurende vrijstelling van ouderdom dus je hoeft je niet meer druk te maken vooral de vrouwen natuurlijk die maken zich altijd druk over het feit dat ze steeds ouder worden daar word je niet meer oud dus doe je best om in het paradijs te komen en je hoeft je niet meer druk te maken over ouderdom afgelopen ze hebben een eeuwigdurende vrijstelling gekregen van de dood de dood die wij o zo vrezen hier in dit wereldse leven de dood bestaat niet meer in het paradijs ze hebben een eeuwigdurende vrijstelling gekregen van moeilijke en erbarmelijke tijden. Ze kennen alleen maar prachtige tijden in het paradijs. Alleen maar blije momenten in het paradijs. En voeg daaraan toe dat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft beloofd nooit meer boos op hen te worden. Nooit meer. Zij komen in aanmerking voor zijn eeuwigdurende welbehagen. En tot slot komt hen de grootste gunst van allemaal toe. Want dan laat Allah subhanahu wa ta'ala zijn gezicht zien aan de inwoners van het paradijs. Dan laat Allah subhanahu wa ta'ala zijn gezicht zien aan de inwoners van het paradijs. Een gunst die door geen andere gunst overtroffen kan worden. Absoluut niet. En daarom als de inwoners van het paradijs het gezicht van Allah te zien krijgen, dan laten zij alle andere gunsten links liggen. En storten zij zich op het bezichtigen van het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoiets moois hebben zij nog nooit gezien. Beste broeders en zusters, het gaat ons allemaal uiteindelijk om het paradijs. Niemand zegt niet van het paradijs te houden. Niemand zegt niet het paradijs te willen binnentreden. En daarom toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen een man zei: Wat vraag je van je Heer tijdens het gebed? Toen zei deze man tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam: O boodschapper van Allah. Ik ben niet bij machten. Om al die vrije woorden. Om al die mooie woorden te herhalen. Die ik jou en Mu'ad hoort zeggen tijdens het gebed. Dat kan ik niet. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen hem. Maar waar vraag je om? Hij zei. Het enige wat ik van mijn heer vraag tijdens het gebed. Is dat hij mij het paradijs schenkt. En mij behoed voor het vuur. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam) tegen hem. Dat is nou precies de kern. De essentie. Van al die mooie woorden. Die ik en Mu'ad plegen te zeggen tijdens het gebed. Ook wij willen enkel en alleen het paradijs bereiken. En niet meer. Beste broeders en zusters. Ik heb getracht. Ik heb geprobeerd. Om een beschrijving te geven van een aantal Zaken. ...die te vinden zijn in het paradijs. Maar ik kan jullie verzekeren. Ik kan jullie garanderen. De werkelijkheid is veel mooier. De werkelijkheid is niet met woorden te beschrijven. Kan je van mij aannemen, staat vast. En een ieder... ...zal zijn best moeten doen... ...om daarvoor in aanmerking te komen. Ieder zal ernaar moeten streven... ...om het eeuwige geluk... ...tegemoet te gaan in het paradijs. Zelfs als je iemand bent... Die leeg van ambitie is. Zelfs als je iemand bent die geen doel voor ogen heeft. altijd verantwoordelijkheid vermijdt. altijd verantwoordelijkheid vermijdt. of simpelweg een afkeer hebt van werk en inspanning. je wil niet werken. je wil je niet inspannen. maar als het gaat om deze zaak. als het gaat om deze zaak. namelijk het paradijs. dan wil ik dat jij de mouwen opstroopt. en de schouders eronder zet en daarvoor gaat 100% voor het paradijs gaan 110% ervoor gaan het is niet zomaar iets het is het paradijs of het wordt jouw eeuwige redding anders wordt het jouw eeuwige ondergang subhanallah het paradijs een paradijs de breedte van de hemelen en de aarde een paradijs die Allah subhanahu wa ta'ala heeft klaargemaakt voor zijn rechtgeleide dienaren het is geen winkelcentrum het is geen marktplaats die je elk moment kan binnenlopen, binnenstappen het is een gesloten clubje, je komt alleen maar binnen als je een clubkaart hebt en wat is jouw clubkaart als salah, het gebed het zaket het vaste en voor de vrouwen, je houdt aan de islamitische kledingsvoorschriften dat is een van de belangrijkste zaken die jou het paradijs doen binnentreden het paradijs zoals ik zei is gemaakt voor de rechtgeleide dienaren die hun leven hebben doorgebracht in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Het uitgeven van liefdadigheid, het gedenken van Allah, het onderhouden van de gebeden, het verkondigen van het goede, het verwerpen van het slechte en zich niet gek liet maken door de verleidingen van deze wereld, van deze dunia. Voor diegenen is het paradijs bestemd. En laten wij afsluiten met de gedachte. Aan die grote dag. Waarop onze namen opgeroepen worden. En tegen ons wordt gezegd. Betreed het paradijs via het poort van Rayyan Omdat jullie tot diegene behoorden die waakzaam waren over hun vasten. Betreed het paradijs via het poort van Salah. Omdat jullie tot diegene behoorden die zich pleegden. Of die hun gebeden pleegden te onderhouden. Die hun gebeden pleegden te onderhouden. Betreed het paradijs via het port van Sadaqa. Omdat jullie tot diegene behoorden die liefdadigheid uitgaven. Betreed het paradijs via welke port dan ook. En zie jezelf naar binnen gaan. Je zet voet in het paradijs. Je kijkt om je heen. En er tekent zich... Een paradijselijke blik op je gezicht. Je begint van geluk te stralen. fi Je herkent in hun gezichten de stralende gelukzaligheid. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zie jezelf naar binnen gaan. Het paradijs binnentreden. Al het leed en de ellende van deze wereld achter je laten. Zie jezelf naar binnen gaan. Om vervolgens weg te zinken in de heerlijkheden en de genietingen van het paradijs. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot diegenen die het paradijs zullen binnentreden. Allemaal insha'Allah. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot diegenen die in aanmerking komen voor al-Firdoze al al-A'la. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot diegenen die dicht bij de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zullen zijn op de dag des oordeels. wa Ta'alah Mobi Him dikashadullah ileha la ilaha illa ileha ileha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 فيهما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاين وام استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما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 ربك ما تكذبان هل الجزااء إحسان إلا الإحسان فبأي آلان إربك تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلان تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام